Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het vliegtuig met Nederlanders die weg wilden uit Libanon is op weg naar Nederland. Het toestel landt als het goed is over een uurtje op Eindhoven Airport. Het vliegtuig kon 250 mensen meenemen. Hoeveel daarvan Nederlanders zijn weten we niet. Er vliegen ook andere Europeanen die Libanon willen verlaten mee. Onder meer Belgen, Finnen en Ieren. En morgen gaat er nog een vlucht. Er moet onafhankelijke controle komen op de uitstoot van Tata Steel... als de overheid belastinggeld uitgeeft aan het groener en schoner maken van die staalfabriek. Dat zegt een groep van experts. En ook moeten de uitstootgegevens openbaar worden. Dat is dan vooral fijn voor mensen die daar in de buurt wonen. De onderhandelingen zijn in volle gang, vertelt deze expert. Ja, wat zou dan de bijdrage van de fabriek moeten zijn? Wat zou de bijdrage van de overheid moeten zijn? Uh, daar wordt over gesproken, daar zitten wij zelf niet bij. Maar wij proberen wel ervoor te zorgen dat onderdeel van die afspraken... Is dat er inderdaad ja, meetbare en ook aantoonbare verbeteringen plaatsvinden? Datastiel is bereid om mee te werken. Ze delen nu eigenlijk nooit informatie over de uitstoot. En fijne dierendag allemaal. Vandaag zetten een hoop baasjes hun huisdier in het zonnetje. Maar niet iedereen heeft geld voor een extra traktatie. Sommigen hebben al moeite om hun dier elke dag eten te geven. En om deze mensen een handje te helpen zijn er speciale dierenvoedselbanken. Deze man kan niet zonder. Er is bijna niet te doen meer wat alles tegenwoordig kost. Ik ben zo opgevoed met een hond en ik heb haar ook al vanaf pup. En de hond weg doen? Nee, uh, ik heb haar ook voor mij uh, psychisch. Uh, dat, uh, ze ondersteunt mij psychisch ook. Dus ja, dat, dat is geen optie, een hond weg doen. Dat Als ik keuken al. kwijtraak, dan ga ik zelf behoorlijk hard achteruit. Er zijn inmiddels zo'n 40 dierenvoedselbanken in ons land... Het weer dan, het is een graad of 16 en het blijft droog. Vanavond en vannacht onbewolkt en het gaat hard afkoelen. Het wordt tussen de 0 en 3 graden vannacht. Morgen begint met wat mist, daarna weer zon en dan 15 of 16 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hmm.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Je luistert naar Jelmer en de MM's. Elke laatste vrijdag van de maand bij ZFM. Ja, goedenavond allemaal. Welkom bij ZFM Zandvoort. Het is weer, nou ja, niet de laatste vrijdag van de maand... ...maar de eerste vrijdag van de maand hier op ZFM. En dat betekent dat het weer tijd is voor Jelmer en de M&M's. Vandaag is een uh, soort moeras. Uh, ja, ik ook. Dat van het van het was het einde van het liedje. Dat was het ja. einde van het liedje. Dat was apart. Ja, heel bijzonder. <laughs> Oké, okay. nee goed. Het is dus weer tijd voor Jelmer en M&M's. Je hoorde net Royal Odds met nummer. Oys in mijn pocket. Ik ben vandaag met Jelmer en Mirko. Mickey is weer later. Het begint nu verdacht te worden... Maar goed, hoe was jullie maand? Hoe is deze dierendag voor jullie? V verdacht, maar wacht even. Hoezo verdacht? Wat, eh... Uh... Nou, ik, ik begin te vermoeden dat hij het nieuws gewoon wil skip aan het begin van de uitzending. Ja, dat Mickey <laughs> gewoon uh, denkt het eerste item. Uh, zie het wel. Dan, dan daarna komen we een keer aan. Ja, oké. Okay. Ja. Nou ja, oké, okay, dat mag. Hij komt pas aan als het leuk wordt. Dus hij komt om negen uur. Ja, nee, ja, dat snap ik. Ja. Dat is de uitzending afgelopen. <laughs> oh, oké. Okay. Het gaat weer goed. Nou ja, het is dus uh, vandaag... Maar weer... ja, mijn maand was wel goed hoor. Want dat vroeg je natuurlijk. Ja, dat vroeg uh, ik. Het was wel prima. We hebben natuurlijk een iets langere maand achter de rug dan normaal. Want vorige week waren we er niet. Uh, nu opgeschoven, maar wel weer binnen deze maand een tweede keer op 25 oktober op vrijdag, dus daar kijk ik wel vast naar uit. Maar ik ben weer begonnen bij de krant, bij het Haremsdagblad Dagblad met werken, dus uh, dat is hartstikke leuk en uh, gaat goed. Ook een uh, KVK opgezet, wat druk mee geweest. Wat leuk. Uh, en tussendoor. Je een bent beetje... gewoon ondernemer zo meteen, Jan. Ja, uh, maandag officieel. Kijk, uh, of het ook ondernemer voor de Belastingdienst is, gezien de inkomsten moet ik nog even zien. Maar. Ja, daar kan ik kan je wel, hè, dat. Uh... Ja, oké. Okay. Dus ik wel wat. Uh, ja, maar dat doen we wel even. <laughs> nee, ik, kan, ik kan je helpen. Maar, ik, uh, uh, ik heb er een beetje ervaring mee. Dat wordt heel Ja, nieuwe ja nieuwe... dus, dus veel, veel nieuwe dingen, nieuwe stappen. Um, wel natuurlijk een krant waar ik al ook een half jaar stage heb gelopen. Dus wel de plek ken. Dus dat is hartstikke fijn. En ondertussen ook nog een beetje uh, ja, mijn vrije tijd besteed met kamerdebatten kijken. En uh, wat ik eigenlijk altijd doe. En uh, nog ah. wat meer leuk van de laatste zonnestralen genoten. Ja, dat is want, leuk. Uh, want de herfst komt er natuurlijk weer aan. Ja. Helaas, helaas. Hoe is, die, hoe is het met Dierendag, uh, Mirko? Heb je de dieren vandaag nog even extra aandacht gegeven? Ik heb een kat uitjes gegeven. Speciaal okay. voor Dierendag uh, vandaag. Ja, ja. Kijk eens aan. We zijn en al... mijn hond ook. mond heeft ook gewoon één hele ei gekregen. Dat is. Wat... is uh, Eén hele haar. Nee, dat is echt no, normaal, een unicum. Normaal moet hij het doen met één ah, achter. Dus ja. <laughs> ik, acht <laughs> ik begin wel een stelletje voor. Voor katten te herkennen hier langs haar hand. Uh, bij nee, ah, ik ga ah, heel eerlijk zijn. Het is natuurlijk eigenlijk niet handig om te doen. Maar ik, ik hou wel echt veel meer van katten dan van honden. Ja. We hebben met twee katten en een hond. Maar uh, nee, voor mij is het wel echt... De katten dat zijn wel echt mijn dieren, zeg maar. Ja, ik snap het helemaal. Ik ben ook zo... Goeie maar dus weer een uitzending deze um, nou ja, maand. Dus twee uitzendingen deze maand. We hebben gewoon weer onze stevaste Rubik. We gaan het weer hebben over online techdingen en zo direct. Volgende uur gaan we het nog even over Zandvoort hebben. En ja. eigenlijk het standaard irritatiefactor Want we hebben weer een hele leuke. Dit keer hebben we er gewoon één. Maar eerst is het tijd voor het overzicht. Want er is dus in september plus één week van oktober best wel veel gebeurd. Waaronder de algemene politieke beschouwing. En daar hebben we politiek specialist. Die armen hiervoor aan de tafel. Brandlos. <laughs> Nou, ik wist niet dat ik was gepromoveerd tot specialist, maar dankjewel. Uh, nou ja, de september was natuurlijk ook de maand uh, van de Prinsjesdag... en de begroting en de algemene politieke beschouwingen. En uh, we mogen wel zeggen dat dat debat op zich al in de Kamer... een, een historisch debat is geweest. Uh, nou ja, extra parlementair, zo voelde het wel een beetje aan... want je kon niet zozeer onderscheiden wie nou echt oppositie was in coalitie. Ja, wel bij de VVD en de PVV. Maar ook gewoon onderling was er uh, genoeg onzekerheid... en. Uh, uh, kreeg de coalitie het uh, zwaar te verduren. En ook de premier uh, moest twaalf uur lang uh, het vragenvuur uh, uh, ja, overleven. Maar eigenlijk wil ik het eigenlijk helemaal niet hebben over die algemene beschouwingen. Want dat was gewoon een, daar kan je letterlijk een hele uitzending aan besteden Zeker, over hoe dat ja. ging. Uh, maar vooral eigenlijk hoe het de laatste tijd gaat met de politiek. Dus uh, daarom heet dit stukje ook de APB van Jelmer. Nou, een kleine algemene beschouwing van hoe het ervoor staat met de politiek. We hebben natuurlijk sinds 2 juli een nieuw kabinet, sinds 16 mei een coalitieakkoord. Uh, of een hoofdlijnenakkoord, uh, hoe je het ook noemt. Um, en het kabinet bleek dus eind augustus al bijna te zijn gevallen. Uh, vlak voor onze uitzending van augustus hebben ze namelijk een nachtelijk overleg gehad over de begroting. En er schijnen de VVD en de NSC nogal uh, ja, ruzie te hebben gehad over een, uh, over een punt in de begroting. En dat, uh, dat is bijna gekomen tot klappen van de coalitie. Dus na een maand kabinet was die er bijna niet meer. Zou het het kortste kabinet van deze eeuw zijn. LPF heeft natuurlijk 87 dagen volgehouden in 2002. Maar um, dat is uiteindelijk gered door niemand minder dan Geert Wilders. Want die heeft uh, de samenwerking door een apart gesprek met Pieter zich toch nog even vlot getrokken. Maar ja, hoe lang dat duurt? Want sinds die APB, zeker sinds die derde dinsdag van september en dat debat daarna piepte en kraakte toch wel een beetje in Den Haag. Um, niet alleen in het gebouw, maar ook uh, daarbuiten in de ministeries. Want we hebben natuurlijk een nieuw ministerie, hè? Het ja. ministerie ja. van Asiel en Migratie. Ja. Nou, het is, het is wel alles waar, denk ik, om dat ministerie op te zetten. Want qua mediapubliciteit heb je denk ik al de kosten eruit. Um, want die minister komt bijna elke dag, dan niet elke uur in het, uh, in het nieuws. Minister Faber natuurlijk, uh, van de PVV... Uh, die allereerst de spreidingswet wil gaan intrekken... is nog niet gebeurd. Nee. Uh, maar al maanden bezig is met het uitroepen van een crisis... wat ik dan heel opvallend vind. Want als er echt een crisis is... als nu de dijken doorbreken, dan komen, komt er nu hulp. Uh, dus het is wel heel vreemd dat je maanden doet... en nu nog steeds weken over een motivering. Want ja, als je een noodsituatie uitroept... moet dat wel uh, rechtelijk allemaal kunnen. Ik kan niet zomaar zeggen... We, ...betrekken het parlement niet, dus ja, opvallend dingen... ...maar eigenlijk een klein dingetje waar ik naartoe wil... ...want je moet toch een dingetje eruit prikken om het een beetje duidelijk te houden. Gisteren kondigde minister Faber aan... ...we gaan borden plaatsen bij AZC's met de tekst... We, ...hier werken we aan uw terugkeer. Een opvallend, uh, ja, opvallend iets eigenlijk... En nog opvallender is dat zij, zij dit idee te hebben opgedaan in Denemarken. Hè? Dat land hoor je wel vaker. Van daar hebben ze het allemaal strenger en beter geregeld vanwege migratie. En daar zou zij, daar was zij op bezoek en daar zou zij bij een detentiecentrum zo'n bord hebben gezien. Maar een aantal ambtenaren hebben dit nagebeld op uh, vragen van RTL Nieuws. En die zeiden: dit bestaat helemaal niet. Deze borden bestaan alleen in haar hoofd, is uh, in haar omgeving te horen. Dus nou ja, dan heb je ook wel. Nou ja, of een interessant of, iets. ze waren wel in het detentiecentrum... bedoeld om weer terug de maatschappij in te gaan. Hè? Ze werken terug in de maatschappij... maar niet in het asielzoekerscentrum. Ja. <laughs> nou ja, en ik heb een nog opvallende fragmentje ja, ja. meegenomen. Want ik vind, uh, dat moet ook even gezegd worden... ik vind het hier Nieuws en vooral journalist Floor Bremer... vind ik echt zulke goede verslaggeving doen... over het kabinet de laatste tijd. Niet omdat ik... Uh, ik vind gewoon duidelijke verslaggeving... stelt de goede vragen... Um, en ook een klein quoteje uit het interview van, ja, uh, waar komt dat idee van, nou vandaan minister Faber? En dat gaan we even naar luisteren. We gaan even naar een fragmentje luisteren van minister Faber. U denkt niet dat het wat tegenspraak krijgt als u daar borden neer wil zetten? Dat mensen het daar misschien niet mee eens zijn? Ja, maar mensen zijn dan wel meer dingen niet eens. Dus dat u gewoon zelfstandig. Ik ben de minister en ik bevoer beleid uit. Maar dit is toch geen beleid? Nou, dit is een onderdeel van beleid. Dit is volgens mij een idee van u. Maar ik ben beleid. Ja, minister ja. Fabry is dus beleid. Ja, ik ben beleid. Na l'état ja. c'est moi van Louis XIV of Lodewijk of XIV... Ja. hebben we nu onze eigen zonnekoning, zou je wel kunnen zeggen. Hè? Die, uh, die gewoon zegt, ik ben beleid. Uh, nou ja, en je moet het natuurlijk wel serieus nemen... want het is wel iemand in functie... maar ik moet de laatste tijd ook een beetje omlachen. Want ik denk, zeker gisteren, ik ben beleid. En dat je gewoon zegt, we gaan hier borden neerzetten en dat de premier ook vandaag nu in de persconferentie heeft gezegd... naar de ministerraad, het is aan minister Faber, dus ook geen premier... die zegt van, hé, hey, zullen we dit niet eerst even overleggen... voordat je allerlei proefballonnen gaat oplaten? Ja. Want um, even voor een voorbeeld, hè, dus uh, mocht iemand nog politiek uh, volgen... misschien voor het eerst. Dit is een typisch voorbeeld van een proefballon. Gewoon even zeggen van, je komt naar de media en gewoon even zeggen... We gaan borden plaatsen. Terwijl je nog helemaal geen beleid hebt. wat dan de rest van de maatregelen zijn. Maar ja, oh ja, we zouden bij het AZC. zouden we borden kunnen plaatsen. In hoeveel talen? weet ik eigenlijk ook niet. Want niemand spreekt natuurlijk Nederlands. Uh, laat staan allemaal Engels. of Arabisch. of iets anders. Dus je moet heel veel talen daar gaan neerzetten. Uh, het is alleen maar gewoon een beetje van. oh, de, de reacties een beetje aftasten. En dan nee, kijken. Uh, nee, even advocaat van er? de duivelspelende. Ik. Uh, ik... Ik, vind het, hoe, ik ben zelf wat migratiekritischer dat weten jullie. Hè? Dus, dus in principe vind ik de, de insteek, het, de migratiekritische insteek niet slecht. Alleen, um, ja, kijk, je kan het ook zo zien. Een van haar doelen is natuurlijk om te zorgen dat Nederland impopulair ook in de media komt... voor asielzoekers zij heel erg dat beeld afgeven, ook naar buiten toe. Want dat bereikt het buitenland natuurlijk wel... Maar ja, jongens, als je emigreert... ga dan minder snel naar Nederland toe. En voor hoe gek zo'n ballonnetje misschien is... En, en ik vraag me ook wel af... Hè? er zijn natuurlijk ook mensen die vluchten daadwerkelijk... en die komen uit toch uit, ja, een heel zware plek... en die doen echt hun best om te integreren. Ja, is het dan leuk om te horen... Hey joh, je bent net gevlucht voor bij wijze van spreken de Taliban... Uh, we werken hier aan je terugkeren naar Afghanistan... toedos. zeg maar, terwijl je misschien wel degelijk... een hele goede terug, uh, bijdrage levert... aan een maatschappij. Dus ik heb sowieso ja. wel moeite met dat soort borden. Maar als je gewoon kijkt naar het... het Impopulair in het nieuws brengen van Nederland, ja, dat doet ze wel hiermee. En dat ja, is in die gezicht. zin nou ja, goed. Er is, er en wat is. ook wel eerlijk is, ook met dat stukje, kijk, het is natuurlijk een beetje een verspreking met het: ik ben beleid. Maar het feit is, niet Faber alleen, maar met ministers van alle kabinetten, links, rechts, die we hebben gehad in Nederland. Die maken allemaal zelf enorm veel beleid. Het is niet de Kamer die het doet. Het is, heel vaak zijn het gewoon de ministeries die laten ja, wetten schrijven nee, door ambtenaren maar op. Dat, dat die komen met zo. plannetjes. En dan vervolgens zet de Kamer, en dat is ook wel interessant voor het lokaal gebeurd. Zet alleen maar een handtekening hier. Door, of min of meer of een stem dan in dit geval zeggen. Ja, dat vinden wij goed. En als er dan ergens nog iets schuurt of piept of kraakt. Nee, dan, dan, dan maar dan, dan, dan het klopt is het natuurlijk wij. ook wel dat de ministers ja. voor het grootste deel het beleid maken wat dan wordt getoetst. Maar het is ook misschien een verspreking... maar ze heeft ook wel eerder uitspraken gedaan... door te zeggen, ik ben beleid... en doe je net alsof het niet uit... ook over die adviezen, over die nood. Nee, dat is zo, heeft ze ook gezegd. Nee, ja, nee ambtenaren dat zijn maar ambtenaren. Ja. Uiteindelijk voer ik het beleid. uit. Ja, het is wel zo, maar... Nee. Je bent de eerste die zo onverstandig is om het zo aan te doen. Nah, nou, nee, maar, dan maar, okay, maar dat, dat maar. sowieso... Of we ook naar het volgende onderwerp Ja, toe, ja zeker. Vermoed ik, maar om het nog mee af te sluiten... daar ben ik het helemaal ja. mee eens. En ik vind ook het proces wat nu wordt gevolgd... En ik wil nog één goed. ding zeggen. Sluit hem af. Uh, ja, want het, ga, het, het, het is wel helemaal gelukt, hè, het frame. Want we hebben het nu ook weer alleen maar over migratie. terwijl er, En maar een klein deel van de migratie. Want arbeidmigratie wordt trouwens helemaal nog niet aangepakt... in de plannen van de minister. Uh, wat een veel groter deel van de druk ja. op alle voorzieningen uh, heeft... Uh, het schijnt ook door een onderzoek van Trouw. Dat de maatregel die Faber nu voorstelt. Maar 1% van de migratie van de asiel gaat indammen. Dus maar als ik weet, En ik denk ook mensen die tegen migratie zijn. Of uh, misschien liever minder asielzoekers hebben. Hè, want daar gaat ja, het dan over. Ja, beide voor mij. Dan zou je minister willen zien die niet praat over borden. Maar gewoon zegt. Nou, we, uh, we pakken nu aan... meer mensen, meer personeel... Uh, het, het efficiënter maken van de procedures... waardoor mensen sneller door die molen zijn... van mag je hier blijven of niet. Je zorgt voor opvangplekken... want als er uh, te weinig plekken zijn voor mensen... dan gaan ze overlast veroorzaken. Als wij hier met z'n vijf de hele, de, de hele leven op een schuurtje van één bij één... moeten liggen of in een gymzaal... op een campingbedje... daar word je niet vrolijk van. is geen reden om allerlei onnadigheid on on uit te halen. Want je moet mensen gewoon humaan behandelen... Want dan, dan heb je ook meer kans van slagen dat ze dat doen. Wat ik ook trouwens heb gelezen... Johan, je ging afsluiten. Nee, wat ik ook trouwens onderwerp. Heb we gelezen, hebben we nog weinig tijd. Naast van de bedbrood- en broodregeling... Die, ja. die landelijk wordt afgeschaft... Ja. wil ze ook geen steun meer geven aan de psychische hulp... en zorg aan asielzoekers. Dan denk ik, ja... Dat dan vind ik wel heel Dan dom. krijg je natuurlijk ik, ik, totale precies. chaos. Ik ben niet met alles eens wat je net zei, maar dat, daar ben ik het helemaal je mee Dat is, is heel dom. Maar je hoeft het niet met me eens te zijn. Nee, dat snap ik. Precies. Ik denk dat, <laughs> dat kijk, is heel de, dom. Uh, de stemmers die hebben gestemd: van... oké, okay, ik wil nu echt iets aan migratie. Terwijl er honderden andere problemen zijn. Hè? Het uh, ministerie uh, uh, van Wonen is afgeschaft. <laughs> ja, je ging er we nou, we nou we nou, wel het punt Mensen we we zijn hier niet mee geholpen. Dat Het vervelend is dat het frame zo is gemaakt. Dat er genoeg mensen toch weer gaan stemmen op een partij die punks. van alles belooft, maar oh, okay. nu dus niks doet. Jij, jij bent uh, gespreksleider. Best eh, waar. Ja, ja, maar, dit, maar we uh, willen je ook, ook wel gewoon de tijd geven. Dat is wel leuk. Ja, ja. oké. Okay, dit was uh, de spreektijd van jou. Maar we gaan nu eventjes door naar Mirko. Want jij bent ook het uh, lukt geweest de afgelopen maand. met een uh, camping proberen te redden. Ja, ja heel, heel kort. Ik ga hem echt kort houden. want we zitten best wel uh, op de tijd. Uh, ja, Meeste Zandwoorders zullen het wel een beetje meegekregen hebben. al in misschien NA-nieuws of in de lokale krant. Is speelt nu momenteel een situatie met een herontwikkeling in. Uh, op campingterrein van Zandervoerder? Ja, en daar speelt gewoon van alles. Want. Er is eigenlijk heel veel onduidelijk hè, over uh, uh, hoe die ontwikkelaar dat wil gaan aanpakken. Wat ze in feite aan het doen zijn, om even een makkelijk voorbeeld te geven. Eigenlijk vragen zij uh, met vergunningen, vragen zij constant delen aan... om een stukje van, stel je voor, een beetje metaforisch, een hotel te bouwen. Zonder dat ze zeggen, wij gaan in totaliteit een hotel bouwen. Maar die, Daarvoor... grond hun, dus die grond is wel van hun, Precies, die grond is wel van hun, maar ze zeggen vervolgens, zonder dat dat dan... Uh, uh, dat is dan de vraag, hè, maar waarvan ik dan in ieder geval denk van ja, mag dat? Zeggen zij van ja, wij willen hier, uh, wij willen hier een vakantiepark van maken... maar wij vinden dat het allemaal binnen, uh, volgens de plannen kan, zeg maar. Dat is hoe, hoe ze er nu mee omgaan. En ze dienen constant, gefragmenteerd, uh, een vergunning in. Dat heet eigenlijk de salami-tactiek uh, in de politiek. Waardoor vervolgens... Uh, de plannen helemaal niet groot gecontroleerd worden. door ze dus allerlei regels... zoals uh, provinciale natuurwetgeving... noem maar op, allemaal omzeilen als het ware. Zeg maar, ik zeg niet dat het bewust is, maar... het is in ieder geval uh, niet heel prettig. Met als gevolg dat die mensen die daar... op die camping zitten op dit moment... nog los van de vraag, wil je überhaupt dat daar een herontwikkeling komt... waar de gemeenteraad eigenlijk nooit... een duidelijk antwoord op heeft gegeven... Um, ja Die, die, zijn nu heel, die zitten verkeerd in, in een soort staat van rechtsonzekerheid. Want zij weten helemaal niet of ze daar nu mogen blijven staan. Nog een jaar en hoe ze eruit, of ze eruit moeten of niet. Zeg maar. nou, speelt van alles. Ik probeer hem heel erg in te korten. Maar dit is in principe het hoofdprobleem wat daar nu speelt. Nou, en daar zit ik me in ieder geval vanuit de gemeenteraad vanuit C voor in. Dus het is ook een beetje dubbel om hem te benoemen, zeg maar. Want ik heb natuurlijk ook wel een heel uh, gekleurde bril, zeg maar, in die zin. Ik vertel hem nu echt zoals ik hem ervaar. Maar jij bent C, toch? Ja, nou, ja ik ben met Zee. Ja, met nou ja, Hij ja, is Laat de ik zo Zee. zeggen. Als, ja, ja. Als, als, als, als enige persoon met daadwerkelijk stemrecht. ben ik misschien daadwerkelijk wel een beetje het meest C nog van in, de, in de gemeenteraad. Maar nee, we hebben een leuke grote club achter de schermen, dus dat wel. Maar daar ben ik gewoon heel druk mee geweest. En de vorige keer was ik ook te laat... omdat ik bijvoorbeeld een uh, campingprotest heb bijgemoond, noem maar op. Dus uh, ja, dat houdt me echt bezig. Echt, Ik ben de ik, ik ben afgelopen maanden denk ik, uh, elke week al minstens 6, 7 uur per dag kwijt of per dag, per week kwijt geweest aan alleen maar ja. jezelf te voeren. En denk je dat het nog goed komt? Of nou ja, goed, denk je dat er nog iets veranderd kan? <laughs> nou ja, kijk, vanuit de raad kunnen wij, nu nog, kunnen wij in ieder geval heel weinig... Uh, voor ons gevoel vanuit zee... Um, het, het gaat nu neerkomen op wat de uh, adviescommissie gaat zeggen. Zeg maar. Dus de commissie die gaat toetsen. En ook of er nog een rechtelijke uitspraak komt. Het enige wat wij nog kunnen doen is de APV aanpassen. Waardoor standaard financiële uh, controles worden gedaan bij dit soort grote overnames in de toekomst. En eventueel nog een paar andere meer. Procedurele dingen voor op de lange termijn. Maar voor nu is het in ieder geval vanuit de gemeente echt handen af. En is het echt afwachten op uh, wat de rechter gaat doen. Dus dat is uh, het punt. Oké, okay, nou, we <laughs> houden uh, ons op de hoogte van het dossier. voor die jij zo ongetwijfeld... Uh, volgende maand wel je met een nieuwe update komen. Of in ieder geval met... Uh... Wat jij daar al mee hebt gedaan. We gaan nu even door naar een stukje muziek. Dit was uh... oh jammer, wil nog iets zeggen. Ja, jammer wil nog iets zeggen, maar <laughs> we hebben al aan de tijd. Dus uh, wat wil je zeggen? Jammer, kom op. Het wordt uh, begrotingsmaand, toch? Komende maand? Ja, het dus, wordt begrotingsmaand. Ik denk dat Sander Voerder niet echt aan de orde komt. Nee, ik denk Sander zandervoerder komt nu niet aan de orde, maar als er weer wat is, dan zal ik jullie uh, op de hoogte houden, hoor. Ja. Oké, okay. uh, worden dat niet slapeloze nachten? Uh, begroting. Begroting. Nee hoor, begroting wordt heel makkelijk voor ons. Dat is het laatste punt: we worden helemaal nergens bij betrokken als C. Dus ja, wat heeft het voor zin om iets te gaan zeggen? En dat van onze over gaat. Ik kan net zo goed ons gewoon mijn geld terug inleveren, terug overmaken. Oké, okay, we gaan uh, naar een stukje muziek. En dan, na de muziek, gaan we het hebben over het Haarlem Vinyl Festival. Luister, plezier. That your light's still on I just wanna feel like I belong But I don't know where I am I've not quite broken everything I've loved That's why I hold you in museum gloves And you can ask me anything you like Don't ask me why I'm like this But maybe I'm not brave enough to tell you so But I don't have the strength to watch you go Ja, je hoorde Snow Patrol met al het uh, nieuwe nummer van hun nieuwe album. The Forest is the Path. Het is uh, recentelijk uitgekomen, een lekker nummer. En daarna hoorde je de nieuwe plaat van The Weeknd. Lekker veel nieuwe muziek. Ja, inderdaad. Ik vond inderdaad, september was echt zo'n maand waar echt continu van die nieuw, alles. Ja, nieuwe muziek. Er is een uh, Deluxe-album van blink toe uitgekomen. Je hebt natuurlijk het Snow Patrol album dat ze uitgekomen. En uh, ja, er zijn nog meer nummers, maar ik kom er nu even niet op. Uh, maar goed, over muziek. Maar ik vind het echt grappig dat je dat zegt. Hè? Want voor mij, met mijn artiest, is er echt yes. helemaal niks uitgekomen. We zitten wel duidelijk in een andere artistieke hoek, zeg maar. Oh, we gaan straks een nummer draaien van Charlie XCS. dat wordt echt Dat feest. wordt echt feest, oh. ja. Oké, okay, heel goed. Maar over muziek gesproken, we gaan het nu even hebben over het Haarlem Vinyl Festival. Want dat was ja. namelijk afgelopen weekend, wil ik zeggen. Ja, jij bent het uh, Ik ben even op de markt geweest, dat is natuurlijk een veel groter evenement. Maar ik wilde het meer hebben over het idee van zo'n vinyl festival in het algemeen. Wat vinden we daarvan? Want ik vind het heel leuk dat we dat doen. Hartstikke He Hele goed. platenmarkt buiten. Uh, maar goed, inderdaad, dat was dus een ding. Maar moeten we dat bijvoorbeeld in Zandvoort ook gaan doen? Of in andere gemeenschukerd? Ik vind ik gewoon dat het heel populair is. Eens, ik denk gewoon alles wat we in Zandvoort zouden kunnen doen. Maar niet uit wat het is. Gewoon doen we lekker. Dat is toch leuk? Volgens mij is Zandvoort uh, ja. daar toch voor. Dat willen we met z'n allen. Dus ja, hoe meer uh, festivaletjes en leuke dingen, hoe beter. Is hartstikke het populair. En ik uh, heb nog steeds een ideetje waar ik niet uh, op de radio over naar buiten ga treden. Maar uh, vinyl is hartstikke populair in gewoon markten, maar ik zie ze volgens mij ook. We hebben natuurlijk dit jaar weer de jaarmarkten gehad. Volgens mij komt er ook weer een eentje in de winter, maar toen zag ik ook een paar standjes met inderdaad vinylplaten ertussen. Dus het is natuurlijk al veel meer verwerkt in de gewone markt, maar echt zo'n muziekfestival. ja, hartstikke leuk. Misschien met een bandje ergens of... Uh ja. ja, er was ook wel heel veel, inderdaad. Ik ben dan even op de markt geweest te kijken. Het was Waar badmint. was het eigenlijk? Het was uh, op de Dreef in Haarlem, dus dat is oh, zeg maar ja. daarbij het voor de Tempeliersstraat Dus dat is best wel, was best leuk, het was best wel een grote markt. Maar nee, goed, ik vond het ook heel leuk. Ik wil dat gewoon even melden. Kijk, er is niet zo heel veel te vertellen. Ik ben op de markt geweest en we lopen toch al uit. Dus we gaan even naar een volgend stukje muziek. Oh, je gaan... moet nooit op de radio zeggen dat je uitloopt, hè? Ja, dan, dat ga ik gewoon zeggen. <laughs> en heb je zelf nog wat gekocht? Uh, ja, ik heb zelf even wat cd's ingeslagen. Ja, zes cd's uh, heb ik nog even gescoord voor 10 euro. Dat is wel een goede deal. Maar het was een vinylmarkt. Ja, maar je weet, ik koop altijd de cd's op de vinylmarkt ja. ook en zo. Hè? Ja. Dat, is, dat vind ik ook leuk. Er moet ook een cd-festival komen, vind ik. Ja. Nou ja, hoe dan ook, we gaan even luisteren naar het nieuwe nummer van uh, The Killers. Die is ook vrij recent uitgekomen. Bright Lights. Still know how to use them, but the miles made other plans. Running out of highway, shorter on time. Feel the dead weight deepening, and the devil coming down the line. The dashboard shaking, I steady. There are things I would change but it ain't Je hoorde net het nieuwste nummer van The Killers, Bright Lights. En het is alweer ja. tijd voor back online. Maar voordat we daarmee gaan beginnen... had Mirko net zo'n smerig feitje die mijn avond even verpest. Dus Mirko, dat gaan we even met mensen delen. Nou, we hadden het net over zwembadwater. Omdat ik vond dat de, de wijn een zwembad-ondertoon had. En toen ja. vertelde ik aan, uh, aan Mike... dat uh, zwem, de, de geur van het chloor die je ruikt als je naar een binnenzwembad gaat... dat is niet het chloor zelf, maar dat is de reactie... Van het chloor in aanraking met lichaamsappen, uh, met uh, make-up, met plas, met noem maar op. Waardoor de pH-waarde van dat chloor wijzigt. En dat ruik je. Dus vanaf nu, als je lekker in een zwembad bent en in een troopje. en je ruikt die geur. dan weet je dat je eigenlijk de verpeste pH-waarde ruikt. van lichaamsappen en andere smerigheden. Dus uh, ja, mooi feit maar, om mee te beginnen. Ik vind, ik vind zwembadgeur. Het dat, dat heeft natuurlijk iets heel herkenbaars. Ik vind het niet per se vies ruiken. Nee, gewoon... ik ook niet. En in die zin, het is niet per se dat je ook letterlijk dat ruikt. Maar het is dus die, die reactie die je ruikt. Dus dat het, het is dat zuurig. Maar het is wel zo, als een wat heel erg ruikt, betekent dat dus wel dat er meer plas en ja. andere zooi in zit. Ja, dat is het. Dus, ja. Oké, okay, nu gaan we het hebben over... De... Lichaamsfeet. Nu gaan we het hebben over allerhande online feiten. Want we gaan het even hebben over het belastingvoordeel <laughs> van elektrische auto's. Uh, want op dit moment is het zo dat er nog 100% korting is op de wegenbelasting voor elektrische auto's. Maar er is een rekenfoutje gemaakt. Dus die korting wordt sneller dan verwacht afgeschaft. In de oorspronkelijke plannen zou de korting namelijk volgend jaar naar 75% gaan. Dat jaar daarna uh, op 40%, dat jaar daarna ook. En dan in 2019, of 2019 2029, want dat, dat klinkt niet bij mij. Naar 35% en dan in 2030, 30%. Maar uh, het probleem is dus, er is een rekenfout gemaakt. En die korting gaat dus eerder terug naar de 40%, in plaats van 40% naar 25%. God, wat goed, wat een goed item weer al die nummertjes gaat helemaal goed. Ja. Maar in ieder geval waar het zo dus neerkomt... is dat mensen die nu dus een elektrische auto rijden... over een aantal jaar gewoon de volle map aan wegenbelasting moeten gaan betalen. Wat vinden we daarvan? Nou ja, kijk, weet je wat het is? Ik denk dat natuurlijk de hele ontwikkeling... Hè, op een gegeven moment uh, geen uh, uh, auto's op fossiele brandstof meer nieuw verkopen... En dat is op zich een mooie uitdaging, een mooie ambitie. Dat is een slecht idee, maar, maar ik, denk, daarvan. Ja. ik denk dat um, elektrische auto's... daardoor ook uiteindelijk goedkoper worden. En het wordt natuurlijk steeds goedkoper met de techniek en de concurrentie. Neemt toe. Maar ik denk ook dat het goedkoper wordt... omdat je uiteindelijk geen andere auto's meer kan aanbieden... omdat het niet mag. En dat uiteindelijk mensen het wel moeten kopen. Dus je kan niet alleen maar auto's aanbieden van een ton... want dan koopt de gewone man het niet meer. Dus ze moeten natuurlijk ook aanpassen aan het publiek en de markt. Dus ik denk dat een elektrische auto sowieso goedkoper wordt uiteindelijk. En ja, ik vind natuurlijk, de wegen moeten wel onderhouden worden. Of er nou een elektrische auto of een fossiele brandstof. Het is nu alleen om het aantrekkelijker te maken voor die overstap. Maar ja, ik vind het op zich niet erg dat je uiteindelijk evenveel gaat betalen ja, maar, als een benzineauto. Maar, maar wat het verrekte eraan is, is dat elektrische auto... Kijk, wegenbelasting, dat wordt berekend op het gewicht van de auto... Ik weet dat een benzineauto, dat als een luxe benzineauto... dat zal rond de 1500, 2000 kilo zitten... en een klein de 900 misschien. Maar omdat een elektrische auto een gigantisch batterijpakket moet meestelen, zijn die dingen soms wel 3000 kilo. Dan ja. betaal je dus gewoon een dubbele wegenbelasting. Ja. Terwijl je eigenlijk iets doet wat in feite goed is voor het milieu. Ja, ja, dat ja zijn... nee, maar kijk... Let vet cashje voor de overheid zometeen, meteen, jongen. Nee, maar die, die, uh, die wegenbelasting betaal je niet... voor het, uh, het compenseren van een verbruik of een uitstootje... Letterlijk voor het gebruik van de weg. Dus als je een vrachtwagen hebt, betaal je ook meer. Dat weet ik, maar dat klopt toch niet dat mensen die elektrisch willen gaan rijden... heel erg genaaid worden in de maandlasten, door de wegenbelasting... Nee, of de auto inderdaad zwaarder ik, is. Ik snap inderdaad, maar ik bedoel het gewoon dat omdat het zwaarder is... beschadig je de weg natuurlijk meer, zeg ja. maar. En dat is waarom je dus dan wel meer moet betalen. Ja, laden. kijk, ik snap dat het, het in het totaalblaadje van het aantrekkelijker maken van elektrisch uh, past. Het duurder maken natuurlijk niet echt. Maar ja... Ja, wat ik zeg. Het is, het is natuurlijk zonde dat het eerder moet worden afgebouwd... maar het is wel logisch dat je gewoon... ja Mag ik even heel kort maar een ongezouten mening geven? Ja, wat, wat ik gewoon vooral heel erg heb met, met, met dit... en ook met zonnepanelen overigens... is ook die salderingsregel die ineens is afgeschaft. Weet je, we willen allemaal uh, uh, zonnepanelen en iedereen moet dat doen. Maar oh nee, het moment dat je nu uh, het teruglevert... kan je verdomme een boete krijgen. Maar serieus, wat ik gewoon wel vind met de overheid... op dit moment dat je het hebt over belasting is dat zij gewoon heel veel nemen... zonder dat daar een duidelijke dienst tegenover staat. En als er gewoon één ding is... wat ik nou eens willen, zou willen zien... wat ik allemaal weer niet kan... want ze hebben een of de oeroud ict programma daar bij de belastingdienst dat ik heb begrepen... in een computertaal die al... Uh 30 jaar niet meer geschreven wordt... dan ook maar iemand wordt gebruikt... Uh, is gewoon een hele hervorming van dat stelsel. Ik wil gewoon dat als je een belasting betaalt... moet daar direct iets tegenover staan. En in die zin vind ik het misschien niet zo gek... dat je dan een, een wegenbelasting wat meer zou moeten betalen... op het moment dat je auto zwaarder is. Maar ik vind wel, als zij mensen willen intensiveren... om elektrisch te rijden... als zij mensen willen intensiveren... om zonnepanelen op je dak te zetten... Ja. zorg gewoon dat je daar iets voor terugkrijgt. En haal het ook gewoon zo. Haal het geld ergens anders vandaan. Dan zeg je ja. eigenlijk hetzelfde wat, van wat ik net... Ja, maar ik zeg dat wat fundamenteler. Ik wil gewoon dat het überhaupt allemaal onver wordt geworpen. Dat je zegt, oh, tegenover een belasting moet altijd iets staan. Maar denk je dat we zomaar de beste wegen hebben van Europa? Nee, maar je het, dat komt ik... natuurlijk niet omdat we lage nee, belasting. hebben. Nee, maar, het hebben. Gaat... Nee, nee, ja, maar, maar ik bedoel maar... meer van, het is niet direct het gevolg van. Oké, okay, maar kijk, dit gaat niet over de wegenbelasting. Daar ja, ging het eigenlijk helemaal over. Nee, nee, klopt. Het probleem ontstaat gewoon dat het een beetje een raar beleid is. Ik snap ook wel dat een zwaardere auto... de weg meer belast en daarom meer moet betalen. Maar het is natuurlijk raar als iedereen... helemaal op zijn hoge poot staat, want het klimaat... en dan moeten we wat aan Eens. doen. Wat je daarvan vindt... is natuurlijk weer een hele andere discussie. Maar oké... Okay, dat doen mensen blijkbaar. Kijk... en wat er dan gebeurt is, dan heb je dus mensen... die er goed voor het klimaat willen doen, betalen ze nu al... 60.000 euro om een elektrische auto aan te schaffen. Wat meer nuance, heeft ook goedkoper doet er niet toe. Sterg 50.000 euro voor een elektrische auto. Dat is 10.000 euro meer dan wat je voor een benzineauto zou betalen. Waar je overigens op de aanzien ook al een godsvermogen aan belasting voor betaalt. Weer een andere discussie. Ja. Maar en dat, dat is raar beleid. Want je kan niet mensen elektrisch willen laten rijden. En dan ze gewoon... ...echt een oor aannaaien door ze dubbele in nee, te laten betalen ik voor ik hetzelfde kaliberauto. Nou ja, als ze iedereen elektrische rijdt, moeten ze dat aanpassen. Daar ben ik mee eens. Ja. Dan gaan we naar de belastingontduikende wegbereider, Max Verstappen. Ja, dit vind ik ook weer een beetje een <laughs> rare opmerking, hoor. Uh, nee, maar goed, uh, voor de mensen die de Formule 1 kijken... ...het gaat natuurlijk niet zo goed met de Red Bull Racing. Op het moment ook niet met Verstappen al een hele tijd geen overwinningen meer geboekt. En nu heeft hij dus ook nog een taakstraf gekregen... ...omdat hij het woord fact had gezegd tijdens een persconferentie... Ja. Ja, een beetje ongelukkig natuurlijk. En daardoor gaat het sap getrekt die misschien gaat stoppen... met de Formule 1 als al deze rare dingen door blijven gaan. Heel eerlijk, heel eerlijk. Los van het verliezen, wat natuurlijk gewoon heel vervelend is. Max, you go, oprecht. Ik vind het zo belachelijk dat hij niet een scheldwoordje mag gebruiken in een auto... op het moment dat je letterlijk in een auto zit... waarmee je eigenlijk ook min of meer gewoon je leven aan het riskeren bent... omdat je weet hoeveel kilometer per uur gaat. Echt serieus. Ik vind, en, en dat vind ik überhaupt in die sportwereld... maar dat gaat gelukkig wel heel vaak over in de media, hoor dat gewoon het zo belachelijk is... dat er allemaal van die investeerders achter zitten... van die intolerante landen... of juist yes, hele preutse landen. Amerika doet er ook uh, aan mee, zeg maar. Waardoor je gewoon helemaal niks kan en niks mag... en alle vrijheid van meningsuiting en expressie... maar onderdrukt wordt. Dus, dus ik, ik sta volledig achter. hem. als hij zou stoppen ja. zou ik het... Ja, in die zin ook een mooi statement vinden. Alleen aan de andere kant... het had nog vetter geweest als hij dat deed... Als je ook heel erg won, hè. Het is nu ja. natuurlijk wel een beetje hey, ook is, een mooie escape. Hij is jarig geweest. <laughs> hij is ook week. inderdaad jarig geweest. 27 hij geworden. Maar goed, uh, over dit nog laatste afsluitende woorden. Uh, Helmut Marco, de topman van Red Bull Racing, zelf dat we dat op moment ook zeker serieus moeten nemen. En dat geloof ik ook als je verstapt in de interviews de laatste tijd. Ja. Ik merk nou, dat het spannend. plezier wat minder wordt. Nou ja, goed, we gaan natuurlijk gewoon het kampioenschap verder afkijken. Nog even wat andere Formule 1 nieuws. Uh, Renault gaat stoppen met het maken van motoren vanaf 2026. Ze hebben in totaal 23 titels gewonnen met deze motoren. Maar goed, het uh, gaat dus niet meer. Het is niet meer rendabel. En het loopt ook gewoon niet helemaal voor, lekker bij de Renault motoren. Voor wie maakt Doei. ze de motor? motoren? Renault maakt op dit moment motoren voor Alpine. Dat was eigenlijk een dochterbedrijf van de Renault. Dus, uh, boeie. dus ze hadden al geen afnemers meer behalve het eigen team. Maar nu is dat ook klaar. Dan hebben we verder nog wat AI nieuws. Er wordt namelijk uh, gespeculeerd dat ChatGPT over vijf jaar misschien wel 44 dollar per maand gaat kosten. Alhoewel dat schrijft de New York Times op basis van interne documenten. Dus ja, eigenlijk het bedrijf wat OpenAI heet... dus om AI onafhankelijk te houden van andere grote bedrijven... wordt nu zelf ook wel een beetje een groot bedrijf. Nou, um. nou en niet alleen dat. De eigenaar Sam Altman rijdt ook in een auto van 2 miljoen sinds kort... wat oorspronkelijk een stichting was. En het is ook nog zo bij Amerikaanse wetgeving... dat je niet zomaar een stichting kan omzetten in een bedrijf. Maar dat is wel gebeurd. En er zijn ook heel veel mensen uit de top opgestapt. En als ik heel eerlijk ben... Ik ben best bereid om 44 euro te betalen voor een goede AI. Want ik merk dat het heel erg helpt in mijn productiviteit. Maar ik zou dat veel liever willen betalen aan bijvoorbeeld een alternatief zoals Grok. Wat nu bij, uh, door X wordt uh, gecreëerd. Dan op uh, het moment dat dat beter is. Want ik maak me ernstig zorgen over de ethiek en de manier waarop ze bij OpenAI omspringen met AI. En dan hebben we straks als hele wereld een probleem. Dus... Oké. Okay. <laughs> En ja, goed, dat is natuurlijk wel weer bijzonder dat we dat dan weer gaan verhogen. Maar ja, servers kosten nou eenmaal geld. Zeker. Dan nog uh, afsluitend voor Back Online. Spotify had uh, afgelopen maand een storing. en ja, daar geniet ik altijd wel een beetje van. We <laughs> <nu> hadden <laughs> al dus een storing. Ja, het was maar een, een, een uur lang. Maar wel wereldwijd. Oh, dus. er is wat paniek ontstaan bij sommige mensen. En goed, wij hebben nu betere vormen van muziek draaien. Dus we gaan nu even naar een volgende. We luisteren The Frame met Angelino Moon. Hier op Zelf Zandvoort. The sidewalk, feet heavy on the concrete, heartache walled off. A lot to unpack still, and I've been hitting roadblocks, trying to see the bright side, nighttime neon. I walk. I'm Everything was different Oh, but darling, what's the use of digging? Ja, je hoorde The frame met Angelina Moon. Die band maakte de laatste comeback na bijna tien jaar afwezigheid. En nu is het tijd voor... Dames en heren, het is weer de laatste vrijdag van de maand. En dat betekent dat het tijd is voor een meer show. Nee, nee stop. Mist. Oh, stoppen. Ja, dit was de oude jingle en deze man dat geen wereldeditie ja, ik, aangeleverd. Ik, ik heb wel, het is nog steeds de wereldeditie. We zitten vandaag in het prachtige Frankrijk met... Uh, ja, French cuisine. zal wel vaker voorkomen, ben ik bang. Want er komt nou eenmaal heel veel uit de Franse keuken vandaan. Ja. Uh, maar het was wel heel leuk eigenlijk om mijn oude, oude, oude jingle een keer terug te horen. En dan heb ik ook nog een excuus als het terugkomt om gewoon een keer... ...de Franse uh, jajon te gebruiken in, uh, in de intro, zeg maar. Dus nou, wat gaan we doen? We gaan een, een heel ander iets doen wat ik normaal doe. Namelijk iets wat helemaal vegetarisch is. Een root vegetable salade, zeg ha, maar. eten. Ja, zeker. Het past wat? wel op dierendag, wat? trouwens. Ja, ook pas zeker op dieren. Ach, zeker. Dus wat heb je nodig? Je hebt uh, een breekselderij nodig. Je hebt een koolrabi nodig. Je hebt drie bieten nodig. En die moeten rauw blijven. Ook belangrijk om alvast vast aan te geven. En twee grote winterpenen. Wat je vervolgens doet, en dit is veel werk... of tenminste, het kost best wel wat tijd eigenlijk... tenzij je goed en snel kan snijden. is Je zorgt, je, je schildt je natuurlijk, je was ze goed af. Let erop uh, dat je de selderij heel goed was. Want er zit vaak uh, aarde in... Nou, vervolgens snij je het in kleine soort van patatachtige blokjes... maar dan ja. wel iets kleiner. Denk uh, twee derde, zeg maar, een, een, een kleine Franse friet, zeg maar. Mm -hmm. En maak je er een soort van stengeltjes van. En dat doe je met alles. Je zorgt dus dat de, de wortel, de koolrabi, de selderij... Dat er, of even soortgelijke lengte staafjes zijn. Nou, dan maak je in een, uh, dat leg je vervolgens in een bak met ijswater. Let er wel op dat je eerst los... Um, de bieten in het ijswater, dus het geeft een keer rood af en het ijswater zorgt ervoor dat ze ook los van dat ze knapperiger worden door het ijswater, dat zorgt ervoor je dat doet, dat ook het rode, uh, de kleurstof zeg maar, wat minder afgeeft op dat moment. Nou, dan maak je tegelijkertijd 115 gram mayonaise, 60 gram crème fraîche, 60 milliliter karnemelk... 4 uh, uh, teentjes knoflook die je helemaal uh, natuurlijk fijn perst. zeg maar. Twee theelepels uh, fijn uh, gesneden dille, zeg maar. Uh, uh, uh, twee uh, uh, le lepels met uh, fijn gesneden Peterselie, twee uh, nee één theelepel uh, uitpoeder en één gram selderijzaad en dan ook nog wat zout en wat zwarte peper als je dat lekker vindt. Nou dat mixen helemaal door elkaar heen tot je een soort van sausje hebt zeg maar. Doe er nog wat uh, citroensap bij. Daar gooi je vervolgens al die groenten die je hebt gesneden in en ik zweer het jullie mensen het het klinkt heel simpel, maar je hebt zo'n ontzettend lekkere, zacht en tegelijkertijd melkige salade met een soort soort diepe smaak. Let wel op, je gaat stinken naar knof ook. <lacht> dus zorg dat je de volgende dag niks wil doen hebt. Maar het is echt een heel erg aan te gerecht. En het is ook een gerecht wat je bij wijze van spreken twee, drie dagen achter elkaar kan eten. Want het blijft gewoon heel lang nog goed en lekker ook in de koelkast. Uh, en het is gewoon heel gezond. Dus je voelt Hoe je gewoon komt het heel nou heel dat goed. die bieten door ijswater knapperig geworden? Hoe dat precies komt, weet ik eigenlijk niet. Het is een soort trucje wat ik van een kok heb geleerd. Maar eigenlijk alle groenten, maar niet uit wat je doet... worden op het moment dat je ze in ijswater gooit... Uh, uh, worden ze knapperig. Dat, de, ik weet ook niet precies wat dat dan ligt maar wat je bijvoorbeeld ook kan doen. Dat is niet per se dan met de groenten. Maar je kan bijvoorbeeld ook als je uh, groene ui schuin snijdt... Ja, maar echt ja. heel schuin... En je legt het vervolgens in ijswater, en dan krijg je dat hele mooie krulletjes. Dan krijg je hele sierlijke krulletjes die je op je eten kan gooien. Dat ziet er nog, nog net even wat fancier uit, bijvoorbeeld dan de ronde uh, groene uitingetjes. Dat zijn allemaal ja. van die kleine kooktrucjes die je kan gebruiken. We kunnen ook gewoon een keer meer kookshow met alleen maar kooktips doen. Dat is ook wel grappig. Ja, kunnen we ook. Ja, dat is er echt een beetje nou. aan te denken. God, ja. van die van die kleine. Ja, ik, zit ook, ik zit ook nogal steeds te wachten op de meer kookshow proeverij eigenlijk. Ja. Dat vind ik eigenlijk wel een goeie. Want ondertussen ja. hebben deze kooks nu al twee jaar. We kunnen, weet, je, weet je wat ik een goed idee vind? We hebben natuurlijk met kerst altijd een uitgebreidere uitzending. we ja, kunnen ook gaan gewoon we even voor kerst. Kunnen die bij mij komen eten? Dan ga ik het voor jullie maken. Dan kunnen we live ga ik het nog een keer vertellen. Dan mogen jullie een review geven hoe het was. Wat vinden jullie daarvan? Maar dat is misschien een wel een soort van ja. Jammer en de MM's mini-kerstdiner, zeg maar. Dat ik gewoon een beetje oh, ja. aan de gang ga. Dat vind ik eigenlijk dat best wel een, een grappig goed idee. idee. Ja, ja. ja. Nou, oké. Okay. Wat worden hier echt live plannen gemaakt? Dan worden live plannen gemaakt. Ja, nu kan je ook niet meer terug. Nee, ja, nee, ik vind het leuk ja. hoor. ik vind het leuk. Maar met, het is, ja. ja, het is lekker. Dus ga het maken. please. Dit doe is het. bewezen op de radio dus. Mocht jij iets vegetarisch willen zoeken, gewoon lekker het, uh, het meer kokoshoorn recept gaan maken. Dat is uh, Zeker. Uh, waarschijnlijk hartstikke lekker. En, en hoe zou je dit gerecht noemen? Ja, de, de beet, het uh, is de, de, root vegetable, nee, de root vegetable salade, zeg maar. Okay. Dus het is een, uh, noem je dat... Um, Wat is een root nou, godsnaam? In, in een beet? Nee, een root. Een, ja, een wortel. Snap, wortel. wortel. wortel. Ja, ah, ja. Maar dan wortelen van groenten. dus. Het is een, een, een, een, een, een groente wortel, wortel. wortelsalade. Je hebt precies, de ja. wortel van een groente zeg maar. Dus zo moet je het zeggen. Okay. Ja. Ja. Ah, dus jammer. Wanneer ga jij dit uh, zelf eens koken? Nou, ik ben uh, best wel bereid om dat een keer te doen, ja. Leuk. <laughs> okay, is een lekker politieke antwoord, want ik zeg niet God, wanneer. Ja, nee, ja. Kijk, dit is <laughs> goed. Hij is bereid het te doen. Dit kan is, is gewoon... Kijk, we kunnen gewoon een keer de meerkoop zo random kooptukjes doen. We kunnen ook gewoon een keer de Jelmer kopen random journalistiek tips en tricks doen. Ja, dat wil ik ja. best wel doen. En dan hoor. doen we ook gewoon een keer de Mike's ICT tips. dan ja. doen we ook gewoon een keer de Mike's ICT tips. En dan hebben we gewoon iedereen. We doen gewoon wat... een soort, soort passie af uh, ja, En dan, maar Mickey, wat over ouds ja, en... vertellen? Ja, of over de zweefteven. Uh, de zweefteven. Uh. Oh ja. Dat was een mooie verhaal. Kijk, en voor de nieuwe luisteraars die, die dit niet snappen. Ja, dit, dit is gewoon een je ook. Moet je alles terugluisteren? Op... Moet je even twee jaar terug. Ja. Welke, welke uitstek was er ook weer de 2 Weet even ik niet. Dit is wel Starbucks. twee jaar terug. Dat weet ik wel. Ja, met de Starbucks koffie. Uh, echt... als je op het station een koffie koopt, heb je allerlei wingeltjes ja. Bij de Albert Heijn niet en zo. Maar bijvoorbeeld bij de Starbucks heb je verschillende bekers ja. waarop staat. Echt. <laughs> en dan de H. Tussen haakjes. <laughs> eerlijke koffie. Ja. Dus niet heerlijk, maar eerlijk. Dus ja. dat betekent fair trade. Maar het is van de Starbucks. Dus ik weet niet hoe ver dat yeah. dan is, maar nou goed, het is in ieder geval tijd voor de Zero sneller en het volgende Yellowcard, uur lekker. gaan we lekker nog het nieuws bespreken. Het irritatiefactortje. Nu dus nummer Ocean Avenue van Yellowcard uit 2010. Heerlijke Zero sneller dus. Day, And it felt so right Sleeping all day Staying up Ja, en het volgende uur is Mickey er ook gewoon bij. Wat een gezelligheid. Hij loopt net de studio binnen. Dus uh, tot het volgende uur.